En verder gaat het weer hier in VPRO's Interview. Max van Wezel in gesprek met Alexander Pechtold. En het vorige uur werd het een prachtig vraaggesprek. Max en Alexander kwamen op stoom. Allereerst was daar Alexander Pechtold met een gewaagde voorspelling. De legalisering van softdrugs. Daar is minstens anderhalf miljard euro mee op te halen. De accijnsinkomsten zullen lucratief zijn. Uruguay is ons al voorgegaan, maar ik voorspel u... Over tien jaar is dit gebeurd. De inspiratiebron dan van Pechtold. Dat was bijvoorbeeld Hans van Mierlo. En ongetwijfeld toch ook zijn vader. Die vader, van katholieke kom af, was in de wieg gelegd voor Heeroom, maar werd marinier. Vader Pechtold zei daarover vaak: Voor God, koningin en vaderland ging ik naar het naoorlogse Nederlands-Indië en ik heb er twee achtergelaten. Het ging daar stevig aan toe weet zoon Alexander. Het was duidelijk, de politionele acties, dat was niet alleen een verloren strijd, maar ook een onterechte. Kern van het levensgevoel waarmee Pechtold is grootgebracht, geniet van het leven voor de dood. Zijn vader overleed, overleed overigens op 1909-1999. Moeder leeft nog, stemde altijd D66, en morgen gaat hij naar haar toe. Maar nu nog, een uur lang te gaan. Alexander Pechtold in gesprek met Max van Wezel. Heren, het laatste uur van het Marathon-interview... het woord opnieuw aan u. Meneer Pechtold, we hadden het in het vorige uh, uur... Anton Goede refereerde er net aan... over hoe uw vader door, door de mensenrechten schendingen... die hij meemaakte in, uh, in Indonesië, voormalig Nederlands-Indië als manier zijn geloof in uh, het vaderland behield... maar in God en Oranje verloor... Uh, we hebben het al gehad over... U, uh, u bent vast ook voor het vaderland, neem ik aan. Zeker het vaderland. Niet erg voor God, want u zei... Uh, het gaat meer om het leven voor de dood. Ja, en ook niet in de, in de nazistaat Nederland. Ik bedoel, een beetje... Geschiedenis toont aan... Dat, dat ook dat natuurlijk allemaal... Tijdelijk is. Kijk naar de kaart van Europa... En, en, en zie de veranderingen. Uh, dus dus dat, daar moet je niet te eng in denken. Je krijgt vaak het verwijten uh, eurofiel te zijn, hè? Ja. Wat in de, in de ogen van heel veel mensen ongeveer het ergste is wat je kunt zijn. Geen enkel probleem mee. Ik, ik ben een... Ik voel me... Europeaan. Ik voel me... Uh, ik voel me uh, Hoe voelt dat, Europeaan? Ik voel me Amsterdammer, maar... Ja, en ik voel me Nederlander. En ik voel me tal van zaken. Ik voel me democraat. En dat past allemaal bij elkaar. En dat kan ook... Naast elkaar. Maar wat is dat Europese gevoel bij u? Ik, ik, ik Bedoel, voel het letterlijk. Hoe voelt dat? Wat voel nou, je dan? Ik, ik voel een verwantschap met, met dit continent en, en, uh, en zijn geschiedenis. En, en, en uh, de plek waar we nu staan: uh, waar 28 landen in een unie samenwerken. Waar de helft tijdens mijn leven uh, nog uh, uh, dictatuur was. Uh, een continent waar de doodstraf in die landen is uitgebannen. Waar relatief grote vrijheden zijn voor het individu, voor vakbonden, voor journalisten. Uh, waar het begrip universele rechten van de mensen... Ja, mens... maar er zijn een heleboel mensen die het uh, op, op zich hierin met u eens zijn. Zeggen dat is allemaal geen reden, dat sentiment om, om de macht aan... Technocraten, ambtenaren aan een bureaucratische moloch in Brussel over te dragen. Klopt. En dat wil D66 wel. Nou, met al die voorvoegselen die u bij, bij uh, vroeg. Ik heb ik net even gekeken. gekeken wat er getwitterd is terwijl wij aan het praten ja. waren. Dit thema uh, komt dan heel overheersend naar voren. Ja. ja. Ik denk ook dat het het thema is van het komend jaar. Zeker met de verkiezingen op komst. Uh, maar ik ben daar niet bang voor. Ik, ik, ik voel wel dat Europa. Een stap opzij en misschien zelfs in het ergste geval een stap terug zal moeten doen. Dat komt ook omdat Europa als project 20, 30 jaar lang iets van diplomaten en zoals u zegt, bureaucraten en politici is geweest en dat de afstand tot de bevolking te groot is geworden en dat het gemak waarmee we de plussen zien. Uh, wegvalt bij ja, maar, maar dan het uitvergrootten critici... van, van, van, van de kritiek. Ja, maar dan zeggen de critici van uh, de D66... van nog meer macht naar Brussel overdragen. Ja. Maakt die moloch nog groter? Nee, niet de moloch, want het is geen moloch. Er werken in Brussel niet erg veel meer ambtenaren... dan er voor de gemeente Amsterdam werken. Nou werken daar wel veel ambtenaren, maar dan nog... voor 28 landen valt dat best mee. Het is onze dertiende maand. Het is voor de generatie na oorlogs is het vrede, veiligheid, nieuwieder, kriek. En het is inmiddels meer. Het is ook welvaart. Uh, en het is daarmee erg gemakzuchtig om te denken... Uh, dat we dat allemaal kunnen afschaffen en dat het dan allemaal hier hetzelfde blijft. U, Overigens ben ja. ik niet van de doembeelden van dan gaat het licht uit... of dan komt er oorlog. Maar het Een partijgenoot denk, van u, Laurel Jan Brinkhorst, die zei dat tijdens... De, het referendum, de ja. campagne voor het referendum over de Europese grondwet. Als van we die was, voorstemmen gaat het licht uit. Ja, en bot zei de minister van Buitenlandse Zaken en anders wordt het oorlog. Ja, dat waren onhandige bezweringen en dat is ook helemaal niet nodig. Europa kan zich, denk ik, als, als instituut, als, als ideaal het, het beste zelf verkopen. Uh, alleen de politici en uh, de premiers voorop mogen wel iets meer moeite doen om die plussen te laten zien. Ik heb wel eens de, rond die campagne van het Europees referendum gezegd... waarom maken we niet... Ik was toen minister en verantwoordelijk voor de organisatie van het referendum. Niet voor de inhoud, maar dat het goed zou verlopen. Ik zei, waarom maken we niet een, een spotje waarmee we een Nederlands gezin... met de caravan over de grens waar geen grenspaal meer staat... zien rijden, met één munt zien betalen... Uh, drinkwater zien, zien gebruiken waar je niet ziek van wordt... waar je het ook gebruikt in, in, op dat, uh, in die Unie. Met de politie in aanraking komen zonder dat, zoals die ambassadeur uit Spanje nog zei je bang hoeft te zijn voor je mensenrechten bij de politici. En waarom is die campagne niet gevoerd? Want uiteindelijk is er een hele slappe campagne gevoerd... met Europa best wel een beetje belangrijk of zo. Ja, zo, n, zo n ja, nou, ik, ik vind nog steeds dat we dat moeten kunnen. en dat we, uh, Ik vind ook als je de laatste tijd ziet... met het gemak waarmee de eurocritici de vloer krijgen... dan vind ik dat wij... De, de, de, daar, nou, dan neem ik het woord graag zelf over de eurofielen... Best iets krachtiger weerwerk mogen leveren. En waarom gebeurt dat niet? Want u doet het een beetje, GroenLinks doet het een beetje, en dat is het nou, wel. Ik doe het niet een beetje, ik doe het vol overtuiging. Ja, maar de PvdA doet dat nauwelijks. De nee, CDA niet. Nou, ja, dat is het niet. grote probleem, omdat je ziet dat bij PvdA, CDA en VVD er een soort wankelmoedige houding is. Maar aan de andere kant laat die verkiezingen maar komen. Maar aan de ene kant heb je de types die eruit willen of alleen maar kritiek hebben, PVV en SP, en aan de andere kant heb je d 66 En ik hoop dat het een campagne wordt waarin we de partijen die geen keuze Maken, zoals VVD, P, CDA dwingen die keuze nou eens een keer wel te maken. Maar ze lopen steeds meer weg. Ze, ze hebben het steeds, ook die andere grote partijen hebben het steeds meer over... Uh, we moeten bevoegdheden aan Nederland teruggeven. Ja, en, en ondertussen doen ze in, in Brussel uh, wel datgene wat nodig is. En ik denk dat daardoor de afstand komt. Ze zeggen iets anders in Brussel dan ze hier zeggen. Ja, ik heb over Rutte wel eens in een onbewaakt moment gezegd... hij gedraagt zich in, in Nederland als een PVV'er... maar in Brussel handelt hij gelukkig als een d er Maar ik vind geen gelukkige combi. Het uh, is geen gewaagde voorspelling... dat uh, bij die Europese verkiezingen van 22 mei, geloof ik... Ja. Uh, dat dat een beetje de verkiezingen van Geert Wilders gaan worden... en, en van Marine Le Pen en van Philip ja. de Winter. En van Alexander Pechtold en Sophie in het veld. Die twee tegenover elkaar, eigenlijk. De echte eurosceptici en de echte, en de echte de eurofielen. eurofielen. Dat hoopt u? Nee, dat hoop ik niet. Ik verwacht die strijd, zeker als, als andere partijen... er zo lauw loenen in blijven zitten en zo... zo zo, zo zuinigjes over Europa blijven praten. Ik maar vind... waarom doen ze zo Laulune? Waar zijn ze bang voor? Bang? Angst? Angst om, om mensen er uh, van te overtuigen... wat Europa wel allemaal is. Je kan... Eeuwig, iedere dag kan je, en daar is Europa ook ijzersterk in... bij alle schandalen en problemen en excessen stilstaan. Of de olijfolie in een kannetje of in een hervulbaar flesje moet worden gegoten. En daar bewijst Europa zichzelf een hele slechte dienst mee. Ik denk dat D66 daarmee kritischer op het hele huidige Europa is... dan welke partij dan ook. Alleen wij beantwoorden de vraag van de kritiek niet op... met van en dus maar uit de euro, dus maar uit de Unie... of dus zeggen het is alleen maar een economische zone... Nee, Europa moet juist veel democratischer. Europa moet dichter bij mensen. Het Europees parlement moet eigen wetten kunnen maken. Het Europees parlement moet zorgen voor verdere integratie. Mm. Het is belachelijk dat wij... Uh... U heeft natuurlijk wel met alle respect een beetje makkelijk praten als politicus. Omdat uw achterban, de studentensteden, de, de Utrecht, Wageningen, Leiden... die zijn best pro-Europees, maar dat is de bovenlaag van hoogopgeleid in de Nederlandse samenleving. We hadden het daar net over die teleurgestelde Moet je thesis, daarvoor schamen? Over de Henk en Ingrid. Nee, maar daar hebben CDA, VVD, PvdA... Ik kan een iedere mee te maken. vrachtwagenchauffeur die op het zuiden rijdt... vertellen wat niet alleen zijn baan met Europa te maken heeft... maar wat het ook voor onze welvaart betekent. Ik kan iedereen vertellen dat onze export naar Italië... van levensbelang is omdat die groter is dan naar Rusland... dan naar China, dan naar India en dan naar Brazilië bij elkaar. Wij leven hier dankzij Europa. Europa is onze dertiende maand. Europa is datgene waardoor we met 450 miljoen mensen... op dit continent nog een vuist kunnen vormen. Nee, oké, okay, maar electoraal. U bent de tolk van de cosmopolitische elite. U bent de tolk van de Grachtengordel, U bent de tolk van de studentensteden. Niet van heel Nederland. En dat is wel mijn ambitie. U vroeg me naar een ideaal. U hebt er iedereen. Dat iedereen eurofiel wordt? Nee dat iedereen genuanceerd, maar gedreven kan zien... dat hier in 60, 70 jaar meer gebeurd is... dan in de duizenden jaren daarvoor. Dat dit het continent is wat in deze eeuw... waar opkomende continenten, Zuid-Amerika, Noord-Amerika... nog steeds als grootste grensrechter en politiemacht van de wereld... Afrika wat achterblijft, Midden-Oosten, Verre Oosten, wat opkomt. Dat wij het hier alleen met elkaar weten te rooien... wanneer we samenwerken... Er is geen terrein uit de 21ste eeuw wat wij alleen aan kunnen. Of het gaat om klimaat, of het gaat om migratie, of het gaat om wat je dan ook wil, wilt regelen met elkaar. Wij zullen dat hier op dit continent samen moeten afstemmen. U zat een paar weken geleden op een woensdag, meen ik, in het torentje. Daar waren ook uh, premier Rutte, de heer Van Balen, meen ik, de lijsttrekker, Europese lijsttrekker van de VVD. Uh, mevrouw Rutten uit, uh, uit Vlaanderen. Die... Gwendoline Rutten. Gwendoline Rutten. Rutten. Iedereen ja. heet daar Rutten. Uh, Guy Verhofstadt. Ik meen dat u toen ook nog een foto heeft gemaakt van het gezelschap... en dat onmiddellijk op Twitter heeft gezet. Ik sta op de foto, dus ik heb hem niet zelf gemaakt. U maar had iedereen iemand van het... bij zich die een nee, foto kon maken? Nee, voor wat? De Kamerbewaarder van de premier heeft met ieders mobieltje daar aanwezig... foto's gemaakt. En ook met mijn mobieltje... En toen zei ik, hoe gaan we dit nou bekendmaken? En toen zei het gezelschap... nou, laten we het twitteren, dat past wel bij deze tijd. En aangezien ik zelf twitter, heb ik het op twitter gezet. Met instemming van iedereen. Zeker. Het was een bijeenkomst die uitmondde in steunverklaring... aan Guy Verhofstadt, de uh, Belgische oud-premier... als uh, ja, topman, lijsttrekker kandidaat voor de Europese Commissie, voor het ja. voorzitterschap... van de Europese Commissie. Hoe heeft u de VVD zover gekregen om dat ook uit te spreken? Want van u dacht ik, dat is wel logisch dat u een andere pro-Europeaan... zoals Verhofstadt van harte steunt. Maar van de VVD verbaast het me zo. Ja, ik denk dat de VVD iets meer afstand tot Verhofstadt heeft. Alleen ook de VVD... Nou, Mark uh, Verheijen, Tweede Kamerlid, noemde hem erger dan Le Pen en Wilders. Ach, en daar heeft hij zijn excuses voor aangeboden, dus dat ver... En dezelfde avond herhaalde Frits Bolkestein dat hij met het oog op morgen... Ach, en die ja. heeft er nooit excuses voor aangeboden. Nee, die was misschien nog niet helemaal aangesloten. Uh, bij de, bij de VVD-partijlijn. Nee, VVD en D66 werken samen in Europa. Dat is ook de enige manier waarop je invloed kan krijgen daar. Je moet daar in grote blok samenwerken. Uh, en Guy Verhofstadt leidt deze delegaties uh, nu al een aantal jaren succesvol... Uh, maar de liberalen en democraten staan wel onder druk. Want de FDP in Duitsland verliest de Lib Dems in het Verenigd Koninkrijk verliezen. En Guy Verhofstadt is als geen ander in staat... om nieuwe partijen uit nieuwe landen er ook bij te trekken. Uh, en ik denk dat hij daarom ook door de VVD gezien wordt... als iemand die naast iemand als Olly Reen, uh, de eurocommissaris die over de financiën gaat... als een van onze topstukken, een van onze boegbeelden wordt gezien. Ja, maar de VVD heeft een hele schizofrene houding. Hè? Van uh, aan de ene kant voor Hofstad steunen. En aan de andere kant dus, waar we het net over hadden, zeggen... Uh, er moet geen federatie komen. Uh, ja. Er moet een vrijhandelszone blijven. Geen nou, politieke ambitie. Hofstad wil de komende vijf jaar ook geen federatie... maar wil wel een verenigd Europa... als het gaat om hè, het, het, het, het belang van het vrij verkeer van personen... Van, van diensten en van goederen. En daar is ook de VVD in geïnteresseerd. Wat bent u vriendjes vriendjes opeens met de VVD? We werken goed samen. En er zijn grote verschillen. Ik dacht dat een van de verschillen dat Europees federalisme was. Klopt. En zojuist hebben we de verschillen met de SGP en de ChristenUnie doorgenomen. We hebben ook de verschillen met de PvdA doorgenomen. En gelukkig zijn er dat soort duidelijke verschillen... waardoor D66 ook zijn eigen kiezers kan aantrekken. Nou, we hebben het nu wat betreft uw vader en hoe hij van zijn geloof afviel... over twee dingen gehad. Dan vaderland. Uh... Oranje hebben we het nog niet over gehad. Wat was zijn les aan u en uw broer over het Koningshuis? Die begonnen eigenlijk heel primair. Uh, je... Er kan nooit macht voortkomen uit geboorte. Niet in het bedrijfsleven, ook niet in de politiek. Dus ook niet in ons staatsbestel. Zo denkt u er zelf ook over. Ja. En dat betekent dat ik voor mijn partij... die een ceremonieel koningschap nastreeft... die agenda graag uitvoer. We hebben als d 66 voor gezorgd dat als Kamer nu zelf... het primaat, de, de, de, de voortrekkersrol bij verkiezingen hebben. De koning maar... is eigenlijk uit de kabinetsformatie gezet. En dat was een voorstel van politici als Boris van der Ham... Gerard Schouw, ja. D66ers. Ja. Ja. Wat komt er nog meer? Uh, alles met mate. Maar dit was wel een groot succes. En dat is nog gelukt ook. Bent u republikein? Ja. De meeste politici die ik dit vraag... die zeggen dan... Uh, die hebben heel lang gezegd van... ja, ik ben in mijn hart republikein... maar koningin Beatrix doet het zo geweldig... dat ik voor haar een uitzondering maak. Uh, maakt u een uitzondering... voor koning willem Alexander en koningin Maxima? Zegt u zolang die er, die er zijn matig mijn uh, republikeinse inslag? Nee. Maar ik vind dat ze het goed doen. Alleen, het, het, het doet niets af aan mijn ideaal. Wat is hun rol ideaal, idealiter? Lintjes knippen? Nee, het is een, het is een door een zelfgekozen rol... Uh, om, om in deze erfopvolging... weer een generatie verder te gaan. Maar het is niet mijn ideaal. Ik zie alle voordelen in handelscontacten. En wie weet zelfs in het bepleiten van, van de mensenrechten, van, van de Greenpeace-activisten... dat achter de schermen misschien tot iets leidt. Het gaat mij, als democraat, in essentie om mijn, uh, mijn, mijn uitgangspunt in het leven. En, en ik vind dat, dat uh, uh, er niks door God gegeven is... en ook niks door erfopvolging in onze democratie zou moeten kunnen. Dus... Uh, maar voluit dat, Republikein. Voluit Republikein, maar met waardering voor degenen die het hier invullen. En ook enigszins verheugd als ik kijk naar ons omringende landen. Dat bij onze in ieder van familie zit die dat keer op keer toch ten positieve weet te keren. Even nadenken, in welke landen is dat niet zo? Nou, bij de Belgen en in het Verenigd Koninkrijk denk ik dat, uh, dat er meer vraagtekens uh, zijn. Heeft het wel eens, uh, ik weet niet of je daarover mag praten, maar. Met, met Willem-Alexander zelf gehad over die modernisering die D66 wil? Een politicus praat niet over de contacten die hij met het staatshoofd heeft. Nee. Dan moeten we de vraag anders formuleren? Uh, wat, wat zou Willem-Alexander kunnen doen om de monarchie te moderniseren? Ik vind het niet netjes om. waar het aan hem niet is om zich eruit te. Uh, om voor hem te gaan denken of te citeren uit gesprekken... die ik met deze mensen voer, omdat uh, het dan een richtingverkeer zou zijn... En, uh dat vind ik zelf, zelfs als Republikein, iets wat ik gewoon ja. wil, wil, wil vasthouden. Ja. Nou ja, even los van of u ooit met hen erover gepraat heeft of niet... maar wat zou in deze periode goed zijn qua modernisering van de monarchie in Nederland? Nou, ik vind het al een heel verfrissend standpunt... dat bij de verschijning van de drie biografieën van Willem 1, 2 en 3... de, de koning gepleit heeft voor eigenlijk wat ontspannen houding rondom deze geschiedenis. En ik heb bij de laatste begroting van Algemene Zaken... en van het Koningshuis geprobeerd om de scheiding van Nationaal Archief... en Koninklijk Huisarchief duidelijker te maken. Uh, want in het Koninklijk Huisarchief zitten wat mij betreft nog te veel zaken... die eigenlijk in het Nationaal Archief vrijgegeven zouden moeten worden. En ik ben ontzettend verheugd dat, dat, dat Rutte heeft gezegd dat hij daar de komende weken verderop gaat studeren en, en dat hij mijn punt wel ziet. En dat is iets wat door ooit uh, Ella Kalsbeek uh, als motie is ingediend. En dat we misschien nu... La Kalsbeek was een oud PvdA-Kamerlid. Ja, we praten over de Paarse periode. Toen heeft de Kamer al uitgesproken dat deze scheiding uh, duidelijk moet zijn... tussen Nationaal Archief en Koninklijk Huis Archief. En wie weet dat het mij nu na tien jaar lukt om deze motie ook echt uitgevoerd te krijgen. Er wordt weleens geschamperd van... Uh, sinds Alexander Pechtold daar zit... doet D66 niks meer dan... staatsrechtelijke hervorming. U noemt nu een aantal voorbeelden in dit gesprek... Maar jullie doen daar heel toch heel stilletjes mee bezig zijn. Wat, wat komt er nog meer in het nieuwe jaar? Nou, op dit moment ligt in die Eerste Kamer... de deconstitutionalisering van de burgemeester... en de commissaris der Koning. Oh nee, dat heb ik al heel vaak meegemaakt. Dat loopt altijd stuk in de Eerste Kamer, meneer Pechtold. Nee, want we hebben het nu in tweeën geknipt. We hebben oh, dus wacht. het uit de grondwet halen van de benoemingen losge. Nee, dat was toen ook zo. Dat nee, was nee, in nee, 2005 nee nee, ook nee, nee, zo. nee, nee, Nee, dat weet toen ik nog wel. Toen is Tom de Graaf nog te val gekomen. Juist, en daarom zit ik in Den Haag. Ja, want toen ben Eigenlijk u minister de, geworden. Juist, door Ed van Tein, door de PvdA... En toen noemde zit hij de, de politiek ik in fel en, en Daarom daar... zit ik, ik zit dankzij de PvdA in de Haag. En toen noemde uh, uw kereltje... Pech. Ja, zo heeft alles met Zo is mag. We. Nee, wij hebben nu losgeknipt... de gekozen burgemeester... de wijze van kiezen van de burgemeester... hebben we losgeknipt van het uit de grondwet halen van de benoeming. Uh, daar is een meerderheid voor. Zelfs het CDA heeft in de Tweede Kamer voorgestemd. En ik prijs ze om hun inhoudelijke afweging die ze daarbij maakten. En nu is het aan de Eerste Kamer. En vervolgens kunnen we het dan over de benoemingswijze hebben. Het referendum ligt ook alweer uh, uh, pan klaar, Is ook door de Tweede Kamer. Uh, en ik heb ervan geleerd dat je beter een stille revolutie... wat dat betreft kan voltrekken... dan het altijd maar als je grote kroonjuwelen op je hoofd te dragen. Ik denk dat we de afgelopen jaren met Van der Ham, Schouw... Uh, meer voor elkaar hebben gekregen dan in de 40 jaar daarvoor. Nee, D66 dat vroeger te veel, van, van de daken schreven van... wij zijn de partij van de staatsrechtelijke hervorming... Nee, niet wij te veel, zijn de partij de maar het, was, het was niet te veel, maar het was iets waar we op een gegeven moment... alleen nog maar onbekend stonden. Dat maakte ons kwetsbaar, dat maakte ons uh, te eenzijdig. En ik ben blij dat we het nu hebben verbreed naar een partij... die pro europees is, die voor hervorming op uh, arbeid woont en zo. Nog één keer is. in 20 seconden, banen... Nee, dat moet niet zelf kunnen. Nee, nee, nee. Ik zat één keer voor doen, lasten. meer werk. Minder belastingen, maar dan wel groener. En beter onderwijs. En vroeger was het alleen maar de gekozen burgemeester. Ja. Ik heb ooit eens bij ben... Je hebt er evenveel seconden voor nodig. Ik, ik heb ooit eens bij een gesprek tussen u en, uh, Hans, en, Hans, helaas en Hans van Mierlo gezeten. Waar jullie toch een beetje kibbelden hierover. Van, uh, Hans van Mier, het, was, het was bij hem thuis nog op de Amsterdamse Heergracht. Ja. En Hans van Mierlo had toch, toch wel iets van: ik, ik begrijp Alexander wel. Natuurlijk moeten moet er ook eens nieuwe dingen ja. ontdekt worden. Maar. Die staatsrechtelijke hervormingen is toch van een beetje heilig. En u had toen iets van... Uh... Voor mij is niks heilig. Maar ze je staan moet niet meer in de etalage. Ze, ik... ze kunnen er weer uitgehaald worden, maar nu even... even niet, Hans. Ik heb ervan gezegd... even niet in de etalage, maar altijd uit voorraad leverbaar. Uh, en dat was toen de partij ook teruggebracht was... door tegenstanders en critici... als alleen de partij van de kroonjuwelen... Inmiddels uh, hebben we invloed, uh, kunnen we dingen ook voor elkaar krijgen... en deze agenda loopt harder dan ooit. En ik heb natuurlijk altijd nog het geweten van de partij Carla Pauw naast me... die er in de tijd... Wat even, we hebben het al over Roy gehad en Daan en Wouter. En wie is Carla Pauw? Carla Pauw is toch eigenlijk naast Anat Koster... Uh, de, de, de rechterhand van, van, van Hans van Mierlo is degene die onder de diverse vicepremiers van D66 gediend heeft. Dus ze is ooit begonnen met Terlouw, met Van Mierlo. Toen die op Buitenlandse Zaken zat met Els Borst. Ze heeft met Tom de Graaf uh, in een kabinet geholpen. En uiteindelijk met mij. En ze werkt nu nog steeds bij ons. En zij is echt het geweten van de partij. Dus ik zou het niet in mijn hoofd halen... om, om de onderwerpen die we zojuist bespraken... om die niet in het DNA vast te houden. Met andere woorden, iedere keer als, uh, als u daar vanaf zou willen wijken... gesteld dat, dan staat zegt daar... Carla Pauw tegen u... weet je hoe Hans daarover dacht? Zeker. Maar toch even een citaat van Hans van Mierlo. Deze komt uit Elseviers Magazine, vlak voor zijn dood. Hoe Pechtel dat doet, die bestuurlijke vernieuwing... moet hij zelf maar zien. Maar het staat in elk verkiezingsprogramma... het is een heilige opdracht. De partij zou knettergek zijn als ze dat laten vallen. Ja, hij kan tevreden zijn... Maar zou hij het ook eens zijn geweest met die stille staatsrechtelijke revolutie die u nastreeft? Hij was toch wel het type dat het van de daken schreeuwde? Ja, je moet het... Je, kijk, je, je kan dingen van de daken schreeuwen. Maar mij gaat het als politicus om in dit roerige landschap waar we, waar we nu in zitten. En daar heb ik ook met veel met hem over gesproken. Over wat bereiken wij nou uiteindelijk? Mij gaat het om de effectiviteit van zaken. Je kan heel principieel over van alles schreeuwen... maar heel weinig bereiken. We kunnen heel november over Zwarte Piet praten... en ondertussen kritische rapporten over racisme... onbehandeld weer in de onderste bureau laten Want dat is net gebeurd, rapport van de Raad van Europa. En ik praat liever effectief over hoe bestrijden we... het misschien inderdaad aanwezige racisme... dan in schoonheid ieder praatprogramma te vullen... over de rol van Zwarte Piet. Noem maar pragmaticus. Ik denk dat je ideologie eh, zeer goed in een pragmatische vorm kan gieten. Door gewoon bij jezelf elke keer te bedenken. Wat bereik ik vandaag? Wat bereik ik dit jaar? Wat bereik ik deze kabinetsperiode? Wat is mijn stip op de horizon? Je haalt er wel het praatprogramma's mee als je een uitgesproken standpunt over Zwarte Piet inneemt. Zeker. Maar daar heb ik geen last van. Een van de misschien toch ook wel dogma's van, van Hans van Mierlo was de PvdA nooit in de steek laten. Hij had heel veel kritiek op de, op de PvdA, maar had toch het gevoel: die, die partij moet wel als het erop aankomt. Pistool met pistool op de borst, zei hij dan. <lacht> als je moet kiezen tussen VVD rechts of de PvdA, is de natuurlijke plaats van d 66 toch aan de zijde van de PvdA. Dat heeft u ook een beetje veranderd. Bewust? Ja, wij zijn geen bijwagen. Wij zijn een progressief liberale partij. En ik kom de laatste jaren aan de linkerkant van het politieke spectrum, wat we dan vroeger links noemden, een hoop conservatisme tegen. We hadden het zojuist over de bonden en uh, de vastzittende belangen. Ehm. Uh, met andere woorden, links en rechts en progressief en conservatief... zijn niet twee begrippen die meer te scheiden zijn... als Joop de Nijl en Hans Wiegel. En D66, nu bijna 50 jaar bestaan, is geen bijwagen. We zijn een partij die inmiddels ontgroeid is. Het predicaat wat we kregen bij de oprichting als on-Nederlands. Niet passend in het stelsel. Ik denk dat wij meer dan andere partijen nu passen in deze maatschappij... Uh, en dat andere partijen een moeilijk verhaal hebben. En dus verbind ik me aan geen enkele partij. We zijn een partij met eigen ideeën, eigen idealen. En die weten we in de meest bizarre omstandigheden te realiseren. Was D66 vroeger te veel een bijwagen van links-Nederland? Misschien wel, maar dat waren de keuzes die toen voorlagen... En misschien was Links-Nederland toen anders en beter georganiseerd. Links-Nederland, progressief Nederland, is er, is er als geen ander toen in staat... de verschillen maar te vergroten. Ik heb het laatste jaar het idee dat de SP alleen maar bestaat... bij het zich afzetten op de Partij van de Arbeid. Terwijl ik denk, kies je eigen koers, dat doe ik ook. Uh, ken je grenzen, waar je wel mee samenwerkt, waar je niet mee samenwerkt. Ik niet met Wilders, hij ook niet met mij, dat is duidelijk. Uh, trek je grenzen waar je voor staat. Durf te, durf te verdedigen waar je voor staat. Ook al ligt het onder vuur, Europa. Hou vast aan je idealen. Als je de kiezer belooft dat je eindelijk wat aan de hypotheekrente, eindelijk wat aan het ontslagrecht, eindelijk wat aan al die dingen gaat doen, doe het doe dan we. ook. Die uitspraak van Van Mierlo, want het is wel een legendarische, van met het pistool op de borst kiezen wij altijd voor de P van de A, geldt niet voor u. Nee, dan zeg ik: haal de trekker maar over. Hoeveel kwart bloed heeft het gezet? Ik, ik, ik kan me herinneren dat uh, ongeveer de, de dag dat uh, Hans Van Milo overleed of die week dat hij overleed. Ah, dat hebben we gehad. Net de machtswisseling in de P van de A was. Ja. En de P van bijeenkomst uh, hield waar de. Het was de machtsoverdracht van Job Cohen aan. Uh, nee, naar Van Wouterbos aan naar Job Cohen. Ja. En dat, die persconferentie, ik ben daar ook geweest, was in de Rode Hoed. Het was echt drie huizen van het huis van Hans van Mierlo vandaan. En uh, Bouter Bos en Job Cohen repten met geen woord over dat overlijden van van Mierlo. Nee, ze zijn er uit, achteraf uitgebreid wel bij stilgestaan. Dus uh, waren er al leed op dat moment, dan is ze dat ruim vergeven. U weigerde toen uh, s'avonds televisie bij en Witteman, meen ik, aan te schuiven... aan tafel bij Job Cohen. Ja. Omdat toen, ik... toen had u het nog niet vergeven, kennelijk. Nee, ik zat daarvoor met een ander doel. De PvdA lanceerde een nieuwe lijsttrekker... en, en D66... Uh, nam letterlijk afscheid... Uh, van een zeer markante oprichter... van de partij. En ik vond het niet samengaan... dat ik daar in een politiek debat zou terechtkomen. Wat zegt dit over het verschil... in partijcultuur tussen D66? D66mensen... En PvdA, PvdA mensen? Dat kan je denk ik niet zo generalistisch zeggen... maar ik ben erg blij met uh, de sfeer die hier bij mij in de partij en de fractie hangt. Wat staat u tegen in de cultuur binnen de PvdA? Ik, ik zou niet bij de PvdA kunnen functioneren... omdat ik het vaak te veel op de macht gericht vind... en te veel uh, vind, vind draaien van standpunten. Maar ja, uh, het is uiteindelijk de kiezer die beloont, of niet. Zou maar het... dat is ook een van de redenen waarom ik daar nu... Eh, Zeven jaar geleden keek ik erg naar andere partijen... en naar andere fractievoorzitters en hoe die het deden... en wat, wat daar wel en niet lukte. En ik merk dat we de laatste jaren binnen de hele fractie... maar ook ikzelf, daar gewoon veel minder mee bezig zijn. We zijn met ons eigen verhaal bezig. Ik ben veel minder bezig met wat ik van anderen moet vinden... of wat ze van mij vinden. Het grappige is dat u nu heel vaak het heeft over mijn idealen. Terwijl in de pers toch de kritiek blijft voortduren van... Hij heeft veel vorm, maar weinig inhoud. Uh, hij doet het goed, zijn performance, geweldig en zo. Maar ja. wat hij eigenlijk wil met Nederland, geen idee. Nee, dat waren uh, verhalen die Wouter Bos en, en in die tijd Mark Rutte allemaal brachten. Hè. Dat was heel slim van ze, want je moet natuurlijk een tegenstander altijd aanvallen op iets waar hij goed in is. Dus dan waren er verhalen van, uh, ja, hij praat zo goed in one-liners en hij is zo goed gebekt. Nou... Uh, om daarmee een soort schaduwkant te laten vallen... en, en, en dus heeft hij inhoudelijk nergens verstand van... nou, uh, ik heb al die onderhandelingen nu vooral zelf moeten doen. Uh, ik denk dat ik mijn mannetje sta... zonder dat ik een omgevallen boekenkast ben in het pensioenrecht... Toch als het om idealen als hervorming van de democratie gaat. Het is niet alleen kritiek van me op d maar überhaupt op de Nederlandse politiek. De ideeën komen van iemand als de Belgische schrijver David van Rijnbroek, die met mm -hmm. nieuwe ideeën komt als. zouden we niet uh, de gekozen volksvertegenwoordiging in dialoog kunnen brengen met uh, een soort jury. Uh, Burgers die gelood worden. Interessant. Uh, het komt uit België. Het komt van schrijvers. Het komt niet van het Binnenhof. Het komt ook niet van D66. Van D66 komen dit soort zaken altijd. Dat, dat, dat, dat slachtoffers uh, het recht hebben... om in, in, in, in de rechtszaal hun verhaal te doen... is ooit door Boris Dietrich gestart. Uh, heel veel uh, elementaire zaken... In, in, in onze zelfbeschikking... in de, in de medische ethiek... In, in, hoe je met je geaardheid in dit land kan omgaan... Uh, is door d door, door ers geagendeerd. Uh, en ik voel me zeer verwant in die familie. Alleen een agenda die nog volledig achterliep... was uh, met name de economische hervormingen, het, het, het, het aanpassen aan de nieuwe spelregels. En daar zijn we nu een enorme slag aan het maken. Het verhogen van de AOW-leeftijd. De discussie is gestart onder mijn leiding door D66 en nu resulteert ah. in, in een verhoging daarvan. Ook daar zitten idealen in. Het, het, het, het, uh, een van mijn ver, ver, ver voorgangers, uh, Erwin Niepels... is ooit begonnen met de zeggenschap binnen pensioenbesturen van, van gepensioneerden. Iets wat door mijn collega Fatma, Fatma Kozakaya nu uiteindelijk... En, en, en Steven van Weyenberg in de huidige fractie uh, tot iets heeft geleid. D66 zet soms een punt op de horizon en, en dan kost het 10, 20 jaar... Maar we krijgen het wel voor elkaar. Zonder dat we afhankelijk zijn van een andere partij... maar gewoon door daartussendoor te laveren. D66 is een one-man-show, hoor je vaak in Den Haag. Van. Het gaat goed zolang Alexander Pechtel te zitten, daarna vallen ze weer een gat in. Ach ja, nou je ziet bij andere partijen toch ook. Ik, ik kijk naar de PvdA. In 2006 stond ik tegenover Wouter Bos. In 2010 stond ik tegenover Job Cohen. In 2012 stond ik tegenover Diederik Samson... Uh, ook daar is men afhankelijk van lijsttrekkers en dat is men ook bij andere partijen. Bent u bezig met uw opvolging? Mark Rutte heeft net in al zijn kerstinterviews. Vond een slim antwoord. Vanaf dag 1 ben ik daarmee bezig geweest. Ja, ik ik, ik, neem ik het zeg antwoord. niet wanneer ik wegga, maar ik neem het antwoord graag over. Ja, Ik ook. Je bent daar vanaf nee, maar dag 1 bezig geweest en in, al, niet in weg. alles serieus. Natuurlijk ben ik daar vanaf dag 1 is iedereen, of je nou leiding geeft in een bedrijf of in een fractie of van een partij. Uh, je, je houdt rekening met je omgeving. Je kijkt uh, uh, wat na mij. En ik vind niets leukers op dit moment... nu we die fractie van twaalf hebben. En het gaat goed, er worden steeds meer mensen lid van de partij. We staan mooi in de peilingen. Om bezig te zijn met het begeleiden van, van, van, van, van, van nieuw talent... van mensen om me heen. En ook rekening houdend met... een van die mensen zal een keer uh, de gooi moeten doen... om uh, mij op te volgen. Wat zijn uw eigen ambities? De coalitie liet van de zomer uitlekken... dat u minister van Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties... wonen en nog iets wilde worden. Premier Rutte zou hebben gezegd... geef die man een stoel. Wat was daar waarvan? Niet veel. Ik was met D66 bezig om het kabinet stabiliteit te garanderen... in ruil voor inhoudelijk... Uh, een aantal maatregelen. Meer werk, minder belastingen dan groener... en beter onderwijs. En dat hebben we... Voor Nog eens? Grote... Nee, we maken er geen running gag van. Uh, en dat hebben we voor een deel voor elkaar gekregen. Maar zonder dat in te vullen met ministersposten... ik heb er op ons laatste partijcongres... toen ik verantwoording hierover moest afleggen... gezegd, ik ben kort minister zonder portefeuille geweest. Nu hebben we portefeuilles... Zonder minister. Waarom, waarom heeft Rutte, of wie dan ook in zijn omgeving, dat toen naar buiten gebracht? Dat het u om dat baantje in, zou gaan? Er wordt in Den Haag veel naar buiten gebracht. En zeker als het, als het, als het ertoe bijdraagt om de ander weg te zetten, kleiner te maken, te karikaturiseren. Hoort bij het vak. Ja. En daar moet je tegen Leuk. kunnen. Fijne sfeer, kunt u daar tegen? Uh, ik heb er eens over gezegd, en dat is nog steeds mijn nadagium. Je hebt in de politiek twee dingen nodig. Een olifantenhuid en een olifantengeheugen. En die heeft u allebei? Allebei kan jou werken. Wat is het verhaal achter die strandwandeling met Diederik Samson van de zomer? Want dat heeft men ook laten uitlekken. Ja. U zou met hem gepraat hebben over een vorm van ondersteuning van het kabinet. Ja. Die is er dus uiteindelijk gekomen in dat herfstakkoord waar we het uh, net over gehad hebben. Um, iemand heeft laten uitlekken dat er zo'n strandwandeling geweest is. Dat, uh, iemand die dat daarbij langer uitliep. Ja, tien weken lang. Uh, wisten we dat kennelijk alleen in het groepje te houden... wat daarbij betrokken was. Het was geïnitieerd door de VVD. Die hoopte dat, dat de betrokkenheid van in ieder geval D66... en misschien andere partijen tot meer stabiliteit Want zou... Wat de VVD wilde dat u een strandwandeling... met die oh nee, dus van de PvdA maakte? Het allemaal in de reconstructies gedaan. Halbe Zelstra kwam bij mij op de koffie. En nog een dag en nog een keer op de koffie. En zei, na nou de zomer kan het niet zo door... Uh, zou je niet eens willen nadenken over een wat stevigere band... met het kabinet, maar dan op basis van de inhoud. Maar dan zou de relatie met de PvdA wel wat beter mogen. Uh, ben je bereid om een keer met Samson daarover te praten? Maar natuurlijk, heb ik gezegd. En toen heb ik daar met Samson over gesproken. Ik denk alleen dat het verwachtingspatroon op dat moment... Uh, nogal uiteind liep. En dat was inderdaad op een strand? Dat was op het strand, bij het strand, een strandtent. We hebben niet gewandeld, we hebben daar espresso's, morgens vroeg zitten drinken. Was het goede espresso? Allebei drie koppen. Welke strandtent was het? Ik weet de naam niet meer, maar uh, je loopt daar bij de seinpostduin omlaag... en dan ietsje naar rechts. Ja, de golfslag of zo. Ik weet niet hoe ze heten. Ze hebben allemaal van die woeste namen. Drie espresso in elk geval? Allebei, ja. ja. En waar ging dat dan over? Over hoe het kabinet ervoor stond. En daar was bij ons allebei nog een verschil in taxatie. Uh, ik zag voor de zomer twee staatssecretarissen onder vuur... die een motie van wantrouwen aan een broek kregen... gesteund door onder andere CDA en D66, Teven en Wekers. Ik zag een mislukt onderhandelingen over de onderwijs... en andere zaken, een pensioen wat, wat vastliep. Dus ik zei, God, Diederik, na de zomer wordt het stevig. Wat gaan we doen? En hij heeft mij daar nog een keer uitgelegd... hoe goed het kabinet wel niet was. Nou, Dan zend je op verschillende golflengtes. En dat was een voorbeeld van wat Dirk Stokmans noemde... van tussen Pechtold en Samson loopt dat snel hoog op. We zijn allebei gedreven en we zijn allebei niet bang. En zeker niet voor elkaar. U kon op dat moment eigenlijk beter... Ik waardeer met... overigens dat soort mensen. U kon op dat moment beter met Mark Rutte eigenlijk praten... en met Halbe Zijlstra praten dan met de Partij van de Arbeid. Ja. Maar dat komt misschien ook omdat jullie toch allebei een beetje van de... Marktwerking, De neoliberale nee, ideologie. Nee, nee, de... nee, nee, nee, dit zijn echt karikaturen. Ik, ik, ik, het prettige van, van, van. Maar Je kan dat niet generaliseren, maar wat ik het prettige van een man als Halbe Zeilstra vind. Het is een nuchtere Fries. En, en je onderhandelt. Je, je klapt een keer met de koppen tegen elkaar. Je vindt een midden. En vervolgens verdedig je het allebei Straight. als Ja. En dat is in. De... Man een de... man, man, een woord een woord. Klopt. En de interne. Democratie binnen de PvdA wil er nog wel eens voor zorgen... dat uh, standpunten elke keer veranderen of onder druk staan... of, of leiden tot een hoop gedoe. Dat neem ik niemand persoonlijk kwalijk. Maar het is niet de manier waarop ik graag zaken doe. Hoe is de verhouding met Mark Rutte eigenlijk? Prima, maar ook met, uh, met Samson. Ik heb Samson uh, van de week nog gesproken... en we hebben een afspraak gemaakt om in het nieuwe jaar... Om drie espressos te drinken? Nee, we gaan nu samen eten. Dat is een hele vooruitgang. We hoeven niet... En dat vind ik wel belangrijk om te zeggen. We hoeven in Den Haag niet de grootste vrienden te zijn... die bij elkaar op de koffie komen. Maar we hebben wel, vind ik, in het huidig tijdsgevricht... waar er een hoop ellenden op de flanken aan het schreeuwen is... en om verkiezingen ieder jaar schreeuwt... hebben we wel iets te verdedigen. En ik ben een samenwerking bewust aangegaan met Rutte, met Samson. En ik doe dat op de inhoud. En ik vind dat we de verantwoordelijkheid hebben... om dit kabinet in 2014 in ieder geval tot een succes te laten leiden. En al die zaken die nu voorgenomen zijn... en die direct op het leven van mensen invloed hebben. Huis, opleiding, werk, pensioen. Om dat nu tot stabiliteit en tot rust te creëren. En als er persoonlijke verschillen tussen mij... en een paar van de andere hoofdrolspelers zitten... of er zitten heel ideologische verschillen tussen mij en Slop... en Van der Staai, dan vind ik dat je daar open over moet zijn... maar dat je vervolgens je gezamenlijk doel je stip op de horizon voor ogen moet houden. Zeg dan ook geen leveren. stip op de horizon. Wat is er mis met een stip op de horizon? Nou, Ik leef sommige in... mensen zegt het misschien niks. Ik leef in een sommige mensen zullen denken... Ja, dat is een soort alternatief voor een echte ideologie. Dan noemen we het maar stip op de horizon. Hoeven we niet uit te leggen wat we ermee bedoelen. Ik leef in een, in een, in een, in een wereld waar het nieuws zich iedere dag ververst... Waarvan Van 's morgens weer wakker werd met de ochtendkrant... en het acht uur journaal het volgende meetpunt was... hebben wij ieder uur, uh, als ik nu iets bijzonders zeg... dan scher op dat scherm hier achter me, vloept dat op... want dan is er weer een dingetje. In dat tijdsgevricht, in die uh, omgeving... dienen wij als politici te functioneren. Dienen we mensen mee te nemen in de grotere idealen... en die noem ik stip op de horizon... Europa en andere zaken, maar dienen we ook te leveren. Ja. En aan hoop gekrakeeld in 2013, een hoop instabiliteit... is het mijn grote voornemen om dit kabinet, waar wij niet in zitten... Maar we ons wel mee verbonden voelen in 2014 tot een succes te maken. Ik stelde deze vraag niet omdat dat het me ontzettend interesseert... wie met wie espresso drinkt op het binnenhof. hoewel. Uh, het is altijd leuk het is om altijd te leuk, weten. Beter, maar niet essentieel natuurlijk. Maar uh, ook, om, ook om te achterhalen bij D66 uiteindelijk... Nou, voor staat kijk u heeft nu eigenlijk makkelijk praten, meneer Pechtold... omdat de VVD en de PvdA nu allebei in een kabinet zitten... en je dan als D66 best makkelijk kan zeggen... geef hem wat steun, het is een beetje paars, paars min, paars laag. Hm. Nou, zo makkelijk was het niet. Nee, maar goed, als het er echt op aankomt... dat zullen toch veel mensen willen weten... staat D66, de, het D66 van Alexander Pechtold dan meer aan de kant van... de vrije economie, ja, de marktwerking, weer, de VVD, maar weer het liberalisme. U, maar weer probeert u D66 als vergeleken met een ander. Dat vertik ik. Echt, dat vertik ik. D66 heeft een zelfstandige plek als het gaat om de rechten, de kansen van het individu, die dat niet in een egoïstische samenleving, maar altijd rekening houdend met de omgeving doet. Daar komen tal van onze wetsvoorstellen en standpunten uit voor. De. Ook diegenen die mij te maken hebben met de hervormingen dat we eindelijk wat doen aan de hypotheekrente aftrek. De grootste subsidiepost in dit land waardoor daardoor nieuwe kansen kunnen creëren op de woningmarkt. Dat we wat doen aan het ontslagrecht. Wat de mensen met een baan scheiden van de mensen zonder baan. Dat we wat doen in de zorg. Waardoor we niet de verzorgingshuizen aan het afbreken zijn. Maar aan het zorgen zijn dat mensen langer met eigen keus, kent het partijprogramma goed uit uw hoofd. Het is geen partijprogramma, meneer Van Wezel. Het zijn die zaken waar wij voor staan. En die misschien achter die kroonjuwelen... een tijdje lang wat verscholen waren. Maar nu volop mogen glanzen, opgepoetst en wel, met witte handschoentjes of niet? We hadden het daarnet over de plek in het kamergebouw... waar de D66-fractie zit. De oude ruimte van de hoge graad van Adel... binnen het oude ministerie van Justitie. Waar jarenlang het CDA huisde. Daar wou ik naar vragen, want ik heb dat gebouw ook zien veranderen... in de loop van eigenlijk heel weinig jaren. Dat, uh, dat gebouw was in de, nege, de jaren negentig... in gebruik genomen door de Tweede Kamer. Ja, toen was het, het CDA, de CDA-vleugel, heet het. Klopt. Er zaten alleen maar christendemocraten. Mij wordt ook vaak nog verteld, hier in deze kamer... daar belde Dries van Acht met Joop den uil om te zeggen... het zit er niet in, Joop. En hier gebeurde dat en daar gebeurde dat. En nu heeft het CDA de prachtige eerste verdieping, de belletage. De N60 zit op de tweede verdieping, ook prachtig... waar vroeger de Hoge Raad van Adel zat. Op de begaande grond zit de GroenLinks en de ChristenUnie, en op zolder zitten ambtenaren van de Tweede Kamer. Wat zegt dat over de krimpende macht van een partij als het CDA? Dat de verhoudingen anders liggen dan in de tijd van Van Mierlo. Want die moest nog opboksen tegen gigantische machtsblokken. Klopt. Ja. De zuilen. Ja, en de zuilen zijn veranderd. Je ziet uh... delen er nog van terug in de polder... Maar er is een nieuw speelveld waarin mensen het leven niet meer langs die vanzelfsprekendheden indelen. Mensen hun eigen nieuws samenstellen. Ik sprak een van die, van die geïnterviewden in, in dat boekje, een PVV-stemmer. Henk Rit en Alexander. Toen ik hem vroeg, waar haal je nou je nieuws vandaan? Toen zei hij, uh, kijk op de NRC-site, kijk op nu.nl, ik kijk bij Reuters en ik kijk op geen stijl. Dat zijn uh, allemaal belangrijke media. En mensen vatten dus zelf... Mensen een stellen samen. een eigen informatiepakket samen. Eigen informatiepakket. Uh, voelen zich niet meer aan, aan, aan zaken voor het leven gebonden. Uh, je ziet dat de vakbonden, politieke partijen... maar ook, ook goede doelen hebben daar last van. En D66 is een D66 is een partij die daarin niet zozeer wendbaar... als wel toekomstgericht is, nieuwsgierig is naar die toekomst... En, en zorgt dat ze, dat ze de politieke idealen kan verwoorden... in die soms wat ingewikkelde tijd. Er is ook een overeenkomst tussen D66 en CDA, namelijk middenpartijen. Allebei partijen die zich het radicale midden hebben genoemd. Ja, ik vond het wel heel bijzonder dat het CDA die term vorig jaar ook probeerde te munten. Want die was van Els Borst, hè? Ja, het was ons radicale midden. Maar ik heb gezegd, nou ja... In het midden mogen ze kopen, maar of ze nou zo radicaal zijn, die CDA'ers... ik moet het nog zien. Maar de laatste tijd doen ze een goede poging. Het CDA was altijd de partij die de brug sloeg in Nederland. Ja. De compromissen formuleerde, die uiteindelijk beleid werden. Uh, is, is D66 de opvolger van het CDA wat dat betreft? Het geseculariseerde CDA dat in de toekomst de stroming kan zijn... die die brug slaat? Is nu te vroeg om dat te zeggen. Maar is dat er hoop? Ja. Het CDA voorbijstreven, is dat belangrijk Nee, het voor gaat u? niet om het CDA. Het gaat erom of je bereid bent om niet alleen te kijken... naar het directe partijbelang en dat als eerste neer te zetten... maar of je ook kans ziet om bruggen te slaan... en daar je eigen idealen in te verwezenlijken. D66... We doen het nu goed, maar zal nooit een grote volkspartij zijn. En als je dus in het huidige landschap ziet dat er niet echt grote partijen zijn... en er steeds meer ook kleinere partijen zijn... hoe ga je dan als middelgrote partij maximaal je agenda uitvoeren? En dan denk ik dat de beste plek is herkenbaar, in dat midden... progressief liberaal en vooral bruggeslaand tussen de andere belangen. En als je daarmee de stabiliteit afhankelijk maakt van jouw aanwezigheid... dan is dat iets waar ik graag aan verder werken. Hoeveel genoegdoening geeft het persoonlijk ook om in dat gebouw... waar u elke dag rondloopt te zien dat het CDA een steeds kleiner deel... van dat gebouw in beslag neemt en D66 steeds groter deel? Nul. Het gaat mij namelijk niet om het afzetten op anderen. Ik vind dat Van Haarsma Buma zeer begrijpelijk op dit moment aangeeft, jongens, zoek het even uit. Ik bouw eerst mijn partij weer op... voordat ik me aan nieuwe hachelijke avonturen eh, blootstel. Dus ik snap zijn positie zeer goed. Uh, maar ik ben daar helemaal niet mee bezig. Ik heb wel heel veel met hem het afgelopen jaar gesproken. Omdat in mijn ideaal wij het samen hadden gedaan. CDA en D66 samen. Dat was in de Eerste Kamer een nog bredere... Uh, uh, draagvlak geweest. En nu moeten we het langste, smalst mogelijke weg... met Christian SGP doen. Maar daarvoor heb ik heel veel gesprekken met Buma gehad. Maar ik respecteer zijn standpunt dat hij zegt, nu even niet. Hoe komt uh, D66 ooit verder dan een grote partij zijn... in de studentensteden? U doet ons tekort... U doet, de vele U doet de vele lijsttrekkers die op dit moment... langzamerhand steeds grotere successen aan het boeken zijn, eh, tekort. D66 doet het inderdaad goed in studentensteden. In sommige zijn we zelfs de grootste partij geweest. Maar we doen zo dadelijk in, in 50 gemeentes meer mee dan in 2010. Uh, dat, dat betekent dat we juist ook op verrassende plekken in Brabant steeds meer aan het groeien zijn. Uh, onlangs bij de herendelingsverkiezingen in Friesland... deden we het verrassend goed. Terwijl Friesland niet uh, van de oudsher onze, onze bakermat is. Uh, en daarmee alle verwijten als Randstadpartij of Elitepartij. Ik hoor ze aan, ze glijden van me af. en we, we bewijzen gewoon het tegendeel. Maar een echte volkspartij is het toch niet? Nee, maar dat is ook niet het streven als u bedoelt een grote volkspartij die keer op keer... de kiezer van alles moet beloven om het vervolgens niet te leveren. Ik lever graag en ik beloof graag... niet al te makkelijke, maar wel belangrijke boodschappen. Staat er dan ook voor? Maar mijn ambitie is dat uiteindelijk iedereen dat ook ziet, snapt... en steeds meer mensen dat hopelijk waarderen. Een van de problemen als je de, al die boeken... die er over de geschiedenis van D66 zijn geschreven, doorleest... Uh, dat die partij eigenlijk altijd wel goed gaat in de oppositie, maar God bewaar dat ze moeten regeren. Dan gaat het gelijk mis. Heeft u nou ook iets ingebouwd om dat te veranderen? Uh, door de huidige generatie vanuit mijn eigen ervaringen en soms zeg ik dat in de fractie opa vertelt, uh, te waarschuwen voor het gemak van uh, leunstoel-oppositie uh, het altijd maar beter weten. Uh, maar hou ook rekening met begrijpelijke standpunten... en waarom je uh, nu nog niet de JSF wil uh, en wat dan je redenen zijn... zeker bij dat soort grote dossiers, uh, daar ben ik volop mee bezig. Dat is ook de lol die ik er na al die jaren nog steeds in heb. Voor mij is het ook weer een nieuwe fase van leiding geven... En, en, en, en, en met de ontwikkeling van die partij bezig zijn. Altijd gesteunde goede partijvoorzitters. Eerst Ingrid van Engelshoven, nu Fleur Greper. Ja. Uh, vrouwen waar ik fantastisch mee kan samenwerken... en die ook zorgen dat de partij als organisatie goed op orde is. Wat is uw eigen stip aan de horizon persoonlijk? Uh, toch een keer minister, een Europese functie zou je kunnen denken? Ik weet het oprecht nog niet. Ik heb veel te veel lol in, in wat ik nu aan het doen ben. Ja, en misschien dat heb dat ik daarom wel ja gezegd om op kerstavond hier met u te gaan zitten. Omdat u zo'n lol heeft in het politiek leiderschap van deze geweldige <lacht> club D66. <De> <lacht> Moest er twee dagen over nadenken. Die voor meer werk is en... Minder belastingen, maar dan wel groener. En vooral beter onderwijs. U heeft een keer in datzelfde opzij interview waar u nooit meer aan herinnert... wilt worden gezegd... je bent ook een politicus die zichzelf moet verkopen... Het product pechtelt, zeg maar. Met, met wie heb ik eigenlijk zitten praten vanavond? Met het product pechtelt, met de persoon pechtelt of, of met allebei? Na drie uur heeft u wel alles gekregen. En dat moet ook wel lukken als je drie uur lang vragen kan afvuren. Maar ik weet altijd wel de grens waar ik blijf. Een deel van mijn privé blijft privé. Er zijn mensen in mijn directe omgeving die er niet voor gekozen hebben om in deze rol, en deze belangstelling te staan. En dat hou ik ook graag zo. Want u houdt uw vrouw en uw kinderen erbuiten, als het even kan. Ja. Dat is de grens. Dat is de grens. En u bent ongelooflijk boos geworden op HP De Tijd... toen die vlak voor de verkiezingen van 2010... de vuilniszakken gingen leeghalen... de predictortest ja. van uw vrouw ontdekte, daarover gingen publiceren... Ja. u allemaal vragen kreeg van SBS-Hart van Nederland... van wanneer komt het kindje nou, meneer Pechthold... Dat zijn de momenten dat je denkt, geef mij een portie maar een Vicky. Maar dat zijn er gelukkig zo weinig. Daar word je ook weer sterker van. Wat vindt u van politici als Samsung die wel hun hele gezin in de strijd hebben geworpen... en daarmee wel groot zijn geworden? Dat is een grote keuzevrijheid in dit land. U had het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Heeft u nog een boodschap als laatste voor mensen die wel naar de kerstmis gaan? Rij voorzichtig, regel een bob mag ik u bedanken voor dit hele lange maar interessante marathongesprek. Heel graag gedaan. Alexander Pechtold. Tot zover, heren. Alexander Pechtold, drie uur lang ondervraagd door Max van Wezel. Onze dank voor uw bijdrage aanwezigheid is groot. Luisteraars die dit gesprek in zeggen heel willen beluisteren of herbeluisteren... dat kan uiteraard www.vpro.nl slash marathoninterview. Daar vindt u ook heel veel andere eerder gehouden marathons. En wilt u podcasten? Dat kan ook. Gaat u dan naar www.vpro.nl slash podcasts. Daar vindt u alle informatie die u nodig heeft. Trouwens, tot en met de 29 december... zal de VPRO dagelijkse marathon-interview brengen. Zo is morgen van 8 tot 10... nee, van 8 tot 11 dus, want het is echt drie uur... interviewer Matthijs Deen te horen in gesprek met Thomas Ross. De man met die gecompliceerde verhouding tot Prins Bernard... en die het ene boek naar het andere schrijft. Thomas Ross, thriller met grote fantasie... En feitenkennis. Straks na het nieuws volgt hier Met het Oog op Morgen, gepresenteerd door Mieke van der Weijen. De VPRO is er morgen om half vier met een kersteditie van Villa VPRO. Wie weet tot dan of anders later. Het Radio 1 Jaaroverzicht. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Ik heb vanochtend een, een uur met NS gesproken en zij willen stoppen met Vira. marathon als doelwit kiezen, hoe ziek ben je? Donderdag, tweede kerstdag. De historie, geschreven door Sven Kramer. De wereldtitel die komt er. Van ochtends negen tot half vier in de middag. 500 mensen zijn geëvacueerd uit de Wetterum. Het gevaar van giftige dampen is nog altijd niet geweken. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van 2013. Geef u gewoon toe, u bent dokter janssen Stuur. Nee, nee, nee. Endelijk gesprek. Hallo. Het geluid van 2013 op Radio het nieuws van alle kanten. Visite, visite, een huis vol visite. Om jo had spontaan een krappils meegebracht. En daarna kwam joken met de karaoke. Zo werd het later en later. Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is. Bob, daar kun je mee thuiskomen. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Lieve heersbeestje moet. Doneren moet. Giro 1107 moet. Moed.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. Moed.nl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 Dit is Radio 1.